met de gekroonde karanton. Een hoorspel in 20 delen geschreven naar zijn gelijknamige boek door Jelte Kuipers en geregisseerd door Jan C. Hubert. 14e deel Hare majesteit in de karanton. we hebben elkaar veel te vertellen. Maar er is nu niet vertaard. We mogen baron Stjernveld niet te lang laten wachten, hè? Maar, maar ik vertrouw hem niet, meester Conalijn. Ik zeg u toch, Christina herkende zijn stem toen hij voor het raam stond te praten. Dus ze is er echt van geschrokken. Ik begrijp het, maar ik hoop dat gij mij wel vertrouwt... als ik zeg dat de baron het beste met Christina voor heeft. Ja, natuurlijk doe ik dat. Maar, maar het had toch kunnen zijn... Het, het had toch kunnen zijn dat hij u ook... Dat hij mij ook had bedrogen. Ja. Nee, jongen, wees gerust. De baron is volkomen betrouwbaar. Maar hoor, ik ben blij dat je zo voorzichtig bent. Iemand die u beet wilt nemen, zal het niet gemakkelijk hebben. Wij komen regelrecht van het paleis in Stockholm, Bart. Ze zoeken de koningin overal, omdat het door baron Stierneveld bekend geworden is. Dat zij naar ontvoerders is ontsnapt. En ergens in de bossen rond moet walen. Onderweg kwamen we de knecht van de boerderij tegen. Ja, en... ja, ja. Wij hebben hem ondervraagd. Hij wilde eerst ook niets loslaten. Pas toen hij er zeker van was dat hij ons kon vertrouwen... ...vertelde hij ons dat de koningin veilig was. Jonge, jonge, ik hoop dat... U da hoopt dat zij werkelijk veilig is. Wel, dat is ze. Ach, gelukkig. Wat zal Bla zijn. Weet je? Hij ziet er nogal bars uit en is kort aangebonden. Maar hij is een verbazend goeie man. Dat zult je nog wel merken. Trekt gij u maar niks aan van zijn deftig doenerij. Maar, eh, nou zal ik u in het kort vertellen... wat wij hebben meegemokt nadat gij overboord wordt geslagen. Ja, nee? maar, maar misschien is het beter, meester Conelijn, dat we eerst... De... Ja, natuurlijk, jongen, natuurlijk. Gebedoeld dat we eerst de baron inlichten, hè? Nee? Ja, want uh, ik heb de koningin... Verstopt. Hè? Hm. Ja, hier in de boerderij. Ja, ze zou ongerust worden als ik te lang weg hm. Dan moeten we niet langer wachten. Ik zal de bron halen. Subiet. Oh, Bart. Ik kan het nog haast niet geloven dat we weer samen zijn. Ik moet mezelf af en toe knijpen om te weten dat het geen droom is. Jullie dachten natuurlijk dat ik was verdronken. Ja, eerst wel. Maar later hoorden we dat je aan land was gekomen. Huh? Van wie? Nou, luister. Nog een uur nadat jij overboord was geslagen... is de eenhoorn door de storm op de kust gejaagd en vergaan. Vergaan? De eenhoorn vergaan? Ja, ja. Maar alle opvarenden zijn gered. En een groot deel van de lading ook. Oh. Oh, jij hebt dus ook heel wat meegemaakt. Een schipbreuk. Ja, ja. De dag daarna hoorden we dat aan een ander deel van de kust bij... Uh, ...Oxeleusund, uh -huh. iemand van een Hollands schip levend aan land was gekomen. We hoopten we natuurlijk dat jij het was en gingen op onderzoek. Ja. In Oxeleusund kregen we zekerheid. Maar ja, je was toen alweer op weg naar Stockholm. En toen zijn jullie dadelijk naar Stockholm gegaan? Nee, nee, nee. Mr. Coralijn wilde eerst naar het kasteel van Baron Sterneveld. Hij moest met hem over het complot spreken. Toen we op het kasteel aankwamen, gistermorgen, uh -huh. was de Baron pas thuisgekomen. En hij vertelde wat er met de koningin was gebeurd. Hij was wanhopig, dat begrijp je. Met hem zijn we naar Stockholm gegaan om hulp te halen. Ja. Oh, en nou zijn we hier. Aha. Zo, zo, zo, zo, jongen. Wel, wel, wel. Dat heeft lang geduurd voor je, mij vertrouwde. Hm? Goed, het is begrijpelijk dat je vergeven. Maar nu verder ook geen getreust. Hm? Waar is de koningin? Waar is de koningin, vraag ik je. Kom, kom, kom, kom, kom. Waar is onze dierbare majesteit? Ik versta u wel. Doe, do, do, do, do, antwoord mij dan. De koningin is in de kelder. Hamai is dit. Wat zeg je? Versta ik dat goed? Haramai is het. In de kelder. Ja, in de kelder. Dat is verschrikkelijk. Dat is ontzettend. Soms is het in de kelder veiliger dan in paleis, mijn warme stijne vuil. Wat zeg je? Ja, ja, ja, maar ontzettend is het toch wel niet is. We moeten dadelijk gaan halen. Ga ons voeren. We hebben ze nog een paar mannen meenemen. Ja, neemt u me niet kwalijk, huh? heer Baron. Maar Christina zou erg schrikken als we met zoveel kwamen. Ik ga alleen. Christina? De jongen heeft gelijk, Stjennefeit. Hare majesteit heeft veel meegemokt. Ze is achtervolgd. Uh, ja, ja, misschien. Of nou ja. Jawel, uh, ga haar majesteit dan halen, jongen Ga haar halen! Maar dat stond, zeg je. En houd je aan de hofetiketten. Noem maar geen Christina. Foei, ho, oh, oh. ik, ik zal uh, uh, haar majesteit gaan halen, maar ik noem haar, uh, haar majesteit, geen Christina. Hm? Ik heb haar Anne genoemd, zo heet mijn zusje. Oh, oh. Anne. Oh. Anne is een mooie naam hier, waarom? Ook voor een koningin. Koninginjes. Koninginjes, met alle respect voor deze jongen, die misschien onze koningin gerad heeft, waarvoor we dank verschuldigd zijn ook. Met alle respect zeg ik dit. Dit is toch eigenlijk te gek? Anne, ja, het is goed hoor. Ik ga er halen. Geef hem die daar maar mee. Christina. Christina, alles is in orde. Christina, ik ben het. Bart. Dat begrijp ik niet. Ze moet me toch horen. Ze zal toch niet... Ik ben toch niet zo lang weg geweest. Ja, hier staan de vaten... En dat is het vat waar ik mij heb verstopt. Christina. Christina. Ik hoop niet dat je bent weggelopen. Ik durf haast niet te kijken. Even nou, vooruit, Bart. Flink zijn. Gelukkig. Zie je ze is er nog. Ligt ze daar rustig. Wat ziet ze er lief uit. Jammer dat ik haar wakker moet maken. Christina. Christina, wordt eens wakker. Alles is in orde. Alles is veilig. Ik ben het. Bart. Ja. Wie is daar? Ik. Bart. Ben jij, part? Ja, ik ben het. Je hebt geslapen. Alles is nou veilig. Ik... Ik heb gedroomd. Ik, ik droomde dat ik in een vat zag. Dat komt uit. Je zit er nog in. We zijn toch in de kelder van de boerderij? Je hebt je vergist. Er was helemaal geen gevaar. Het waren ruiters van het paleis in Stockholm... ...onder aanvoering van baron Sterneveld. Maar die man voor het raam was bij de ontvoerders. Ik weet het zeker. Ja, dat, dat heb je goed gehoord. Het was de baron. Baron Sterneveld. Maar hij hoorde niet bij de bende. Hij deed maar alsof om je te redden. Nou, daar heeft hij dan niet veel van terechtgebracht. Jij hebt het heel wat beter gedaan. Ik vertrouw het nog steeds niet. Ik geloof het eerst ook niet. Maar, maar mijn vrienden zijn ook bij hem. Meester Conalijne, Maarten ten Borg. Mijn vrienden waar ik je van verteld heb. Oh. Dan is het goed. <laughs> zeg, zou je er niet eens uitkomen? Ja? <laughs> oh. Wat is er? Oh. Oh. Mijn been slaapt. We prikken duizend spelden in. Oh, geen wonder. Je blijft ook maar in die karanton zitten. Nou, laat me eens helpen. Ik zal je eruit tellen. Eén. Die. Twee. Het zo heel licht. Zet me nu maar weer neer. Nee, dat, dat zal ik maar niet doen. De, de hele keldervloer is nat. Het heeft ingeregend. Kun je zo natte voeten krijgen? Ik, ik draag je wel. Al is dat natuurlijk tegen de etiketten. Huh? Tegen de wat? Tegen de etiketten. <laughs> Tegen de etiketten bedoel ik natuurlijk. Maar Baron Sterneveld zegt etiketten. Oh, oh, oh. <laughs> ben jij toch? Een grappig broertje. <laughs> ik, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om naar Stockholm te gaan met al die etiketten. <laughs> ik wandel veel liever met jou door de bossen. Laat het Sterneveld maar wachten. Nee, nee Christina, nee. dat kan niet. Je, je bent nog eenmaal koningin. En ik, ik heb de baron beloofd je te halen. Vooruit dan maar. Als je maar bij me blijft, hè, broertje. <laughs> en denk vooral aan de etikatten. <laughs> Hij is al tien minuten wacht. Hij zal er toch niet van door zijn? Wees nee, toch, duidelijk... toch niet zo ongeduldig, Stjernepel. Ja, ja, ja, maar... Je kunt hem toch moeilijk kwalijk nemen dat hij haar goed heeft verstopt... zodat hij haar niet in twiertellen te veur kan halen. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Je hebt gelijk, Annelies. Je hebt gelijk. Wacht eens. Ik, Ik hoor Wat? Oh, ma. Oh. Arme Majesteit Christina, koningin van Zweden. Oh, majesteit. majesteit. Goedenavond, heer Baron. Goedenavond, heren. Of. Uh, Goedenacht. Goedemorgen. Ik weet het niet precies. Uh, Bart, uh, hoe laat is het eigenlijk? Haar <coughs> oh, oh, oh, oh, majesteit is in de war. Het, het is half vier in de morgen, majesteit, om moet je te dienen. Maar. Uh, uh, maar... Uh, Wat wil u zeggen, baron? U. Uh, u wordt. Uh, u, u wordt gedragen. Da dat is. Ja? Uh, ik weet het. Dat is tegen de etikata. Ja, majesteit. Maar... maar mijn been sliep, meneer uh. de baron. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. Doe je zo dwaas, -baron. Heeft uw been nooit geslapen? Oh, oh, zeker, meisje, zeker. zeker. Mijn been. Mijn been uh, Slaap. Ja, soms. Uh, soms, meisje, soms. <tok> soms. Paard. Ah, ja. Zet me nu maar neer. Je wordt veel te moe. En. Uh, de vloer is hier droog. <tok> Goed, zusje. Zoals je wilt. <tok> oh, oh, zusje, zegt hij. Zusje. Jongeman. <tok> Jonge man, Heren majesteit is uw zusje niet. Dat ben ik wel, heer baron. Ik heb zelf gezegd dat ik dat ben. Maar, en oh. hij is mijn grote, dappere broer. Hij heeft mij gered, hij heeft mij geholpen. Ik heb zijn boterhammen gegeten, we hebben samen bramen geplukt. Braam. En toen er gevaar was, toen we dachten dat er gevaar was, heeft hij mij in de kelder verstopt, in een vat. In een karndom. In, in, in een karnton, majesteit. In een karnton, baron Stjarneveld. En daar heb ik in geslapen. Oh, oh majesteit, wat, wat heeft u in ontberingen geleden? Wat, wat heeft u moeten doormaken? Wel, nee, ik heb het heerlijk gehad. Oh, oh, oh, oh. majesteit heeft het heerlijk gehad. In een vat. Oh, hoe dapper, hoe, hoe ontzaggelijk dapper. Waarom dapper? Ik heb geslapen. Oh, heerlijk geslapen. Hm. Het is nog veel te vroeg om wakker te zijn. Hm. Eh, wenst u, Majesteit, nu dadelijk naar Stockholm te rijden, naar het paleis? Baron Stuyneveld, we blijven hier. Oh. Ik wil eerst nog wat slapen. Uitstekend, Majesteit, uitstekend. Ik zal uw kamer zorgvuldig laten bewaken. Niet nodig, Baron. Maar... Bart past op mij. Dat heeft hij ook gedaan voor u er was met ja. uw soldaten. Ahem. Hij slaapt op een kermisbed voor de bedstee... en hij zal wel zorgen dat ze me niet ontvoeren. Maar, ma, ma, ma, ma, er zijn geen maren, heer baron. Ik wens u wel te rusten, hm. u allemaal, vooral de goede vrienden van Bart, de beroemde schilder Meester Cornelijn. Oh, majesteit. En Maarten Terborg? Oh, ma, majesteit. Ja. Zij moeten mij nog veel vertellen. Morgen. Ah. Jongeman, Haar Majesteit wilt dat u haar bewaakt. Ik heb het gehoord, heer Baron. Dat... dat wil dus zeggen dat u niet kunt slapen. Ik zal wakker blijven, heer Baron. Juist. Dan kun je morgen je ogen niet openhouden als ik je het paleis laat zien, broertje. Maar Majesteit, een schildwacht mag toch niet slapen? Mijn heer Bartholomeus Pluimakker is geen schildwacht, Baron. Wat? Hij is mijn redder. Oh. En mijn opper, opperkamerheer. Juist. Hij hoort iedere vijand, ook als hij slaapt. Uitstekend, majesteit. Morgen om tien uur rijden wij naar Stockholm. Ik zal zorgen voor een rijtuig, majesteit. Ik wil te paard samen met Bart Pluimakker onze hoofdstad binnenrijden. Wij rijden naast elkaar. <hijf> u rijdt te paard de hoofdstad binnen. En aan uw zijde gaat u... Heer. Juist, Baron, zo zal het gaan. Wel rusten, broertje, wel te rusten, zusje. Zeg Bart, vind je het fijn dat er morgen feest is? Feest? Natuurlijk. Sterneveld zal wel een eilbode naar de stad gestuurd hebben, om ze van mijn wonderbaarlijke redding te vertellen. Ik geloof vast dat hij een hekel aan me heeft. Ik mag je niet eens Christina noemen. Toen ik zusje, zei heeft hij bijna van zijn stokje. Hoe trek je niets aan. Meester Condolein zegt dat Baron het goed meent. Dat kan best. Ik zal morgen een beetje aardiger tegen hem zijn. Ja, ja je, je deed echt tegen hem. Oh, als een koningin. Hij stond al door te buigen. En het, het leek alsof hij een beetje bang voor je was. <lacht> Vond je dat vervelend? Nee, nee. Maar hij zou toch best eens is, is als hij nu kon horen hoe ik met haar majesteit de koningin praat. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar jij wel. Dacht je soms dat het leuk is als iedereen je altijd gelijk geeft? Doen ze dat dan? De meesten wel. Die zeggen niets dan. Ja, majesteit. Zeker majesteit. Om u te dienen, majesteit. Eigenlijk is er aan het hof maar één die dat niet doet. Wie is dat dan? Dat is baron Axel Oxenstierna, de Rijkskanselier... Die is soms erg streng voor me Maar hij is heel aardig hij, hij is een beetje Hij is een beetje Mijn vader En hij regeert voor mij Tot ik oud genoeg ben Om dat zelf te doen Zegt hij ook wel eens zusje tegen je? Nee dat zou in zijn hoofd niet opkomen Jammer Meisje, u moet gaan slapen. Bart, breng jij nu ook al? <laughs> ja. om Christina toe. Of. Anne? Anne, je moet gaan slapen. Laat rusten. Zo is het goed, Bart. Dank je. Laat Broertje. Het huis met de gekroonde karanton is een hoorspel in twintig delen geschreven door Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Dit was het veertiende deel met Dick van Sand als Bart Pluimakker, Els Buitendijk als koningin Christina, Alex Vazen junior als Maarten Terborg, Rien van Noppen als meester Cornalijn en Johan Walder als baron Stierneveld. De regie had Jan C. Hubert.